9 uur, Jobboot, met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Amsterdam het concert op de Amstel... ter afsluiting van Bevrijdingsdag. Naast koning Willem-Alexander en koningin Maxima... is ook prinses Beatrix daarbij aanwezig. Het is het eerste publieke optreden van de prinses na haar abdicatie. Het concert wordt verzorgd door de Marinierskapel... en zijn optredens van de mezzo-sopraan Maria Fisselier... en het Volendamse duo Nick en Simon. De veertien bevrijdingsfestivals in het hele land... hebben zeker een miljoen bezoekers getrokken... Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei verlopen de festiviteiten tot nu toe zonder incidenten en in goede sfeer. Bij een luchtshow in Spanje is een historisch vliegtuig neergestort. De piloot raakte ernstig gewond en overleed later aan zijn verwonding in het ziekenhuis. Volgens de Spaanse krant El Mundo raakten 18 omstanders gewond. Vijf van hen zouden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Zo'n 3000 mensen woonden de luchtshow bij toen het vliegtuig opeens sterk daalde en tegen een hangar aanvloog. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Libië heeft het parlement een wet aangenomen... waardoor oud-Gaddafi-getrouwen kunnen worden geweerd uit publieke functies. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen van de wet zijn... voor de vele oud-Gaddafi-aanhangers die nu in de regering zitten. Onder hen zijn de premier en de parlementsvoorzitter. Ze zouden volgens de nieuwe wet hun functie moeten opgeven. Of dat ook werkelijk gebeurt, gaat een speciale commissie onderzoeken. De politie in Limburg heeft niet ingegrepen bij koffieshops die wiet en hash verkopen aan buitenlanders. Tientallen koffieshops in de provincie besloten bij de ingang van vandaag hun deuren weer te openen voor buitenlandse klanten. Burgemeester Hoes van Maastricht noemde dat besluit vorige week een regelrechte provocatie. Hij zei dat de politie het verbod op verkoop van wiet aan buitenlanders zeker zou handhaven. Of dat de komende dagen wel gebeurt is onduidelijk. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. De temperatuur daalt tot zo'n 7 graden. Morgen opnieuw zonnig met wat stapelwolken. Het wordt dan 15 graden op de Wadden, tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. straks om kwart voor tien deel twee van De Zin van het Oeuvre. En vandaag De Zin van het Oeuvre van rapper Fresco. Nu eerst het leven van een Nederlandse moderne avonturier. Een wereldburger gezegend met een prachtige stem. Een stem die gemaakt lijkt om onrecht mee te bestrijden. Ik heb hier een... L.P. Zo'n heerlijke oude langspeelplaat van vinyl. Hij ruikt ook precies zoals L.P.'s roken naar L.P. En dit is een bijzondere L.P. Deze dateert uit 1962 en hij heet Songs from the Spanish Civil War. Daar staan songs op over de Spaanse burgeroorlog van mensen als Piet Seeger, Woody Guthrie en Bart van der Schelling. Er zit ook een boekje bij de LP. En daar staat in dat Bart van der Schelling in 1892 in Rotterdam geboren werd. En dat hij gevochten heeft met de Amerikaanse Abraham Lincoln Brigade in de Spaanse burgeroorlog. Die burgeroorlog die woedde van 1936 tot 1939. En die wordt ook wel het voorspel van de Tweede Wereldoorlog genoemd. De Republikeinen vochten in die oorlog tegen opstandelingen van generaal Franco. En die opstandelingen werden gesteund door Duitsland en Italië. Wie was deze Bart van der Schelling? Programmamaker Yvonne Scholten die is al jarenlang geïnteresseerd in Nederlanders, in die in Spanje vochten. Zij ging op zoek naar zijn levensverhaal. Ze plaatste een oproep in een huis-aan-huisblad in Rotterdam. En ze vond twee nichten van nu in de tachtig. Die hadden Bart als jonge meisjes nog meegemaakt. Maar de plaat die ik hier heb, die kende ze dan weer niet. Wij horen zometeen niet alleen zijn nichten. We horen hem ook zelf. We horen mensen die Bart van der Schelling heel goed gekend hebben. Wij gaan luisteren naar de herijzenis op de radio van Bart van der Schelling. Hier is de zingende Hollander. Is die dat? Mooie stem. God, ik word een beetje centraal, Dat dus het ja. Ik Zoals hij het zingt, was hij ook wel bevlogen, kan je zeggen. Hè? Ja. Ze hadden 17 kinderen, waarvan er acht zijn overleden aan de Spaanse griep. Dus negen bleven erover, die heb ik ook allemaal gekend. Uh, en opa was dus door. verdiende dus alleen het geld. Dus het is natuurlijk geweest. Uh, het was een kale vloer. Dat kon ook niet anders natuurlijk van die armon, maar er stond wel een piano. Want ik moet wel zeggen, alle negen broers en zusters zingen. Dat konden ze allemaal. Ze hadden prachtige stemmen. We hadden gewoon en allemaal op de stem des volks. Want het was ook een echte rooie familie, was het. Ja, ja. ja word ik ik koud van, me, is Ik hoor gewoon de stemmen van de vriendin, Van mijn oom Huip en van mijn oom Toon. Hoor ik gewoon... En van mijn moeder. Hoe kan dat nou? En zus. En, ik hoor gewoon, ik word er koud van, gelopen. Ik hoor is leuk dat u foto's heeft gevonden? Ja. Ik had zelf één twee foto's ja. van woord. Oh, daar staat Spanje. Nee, ja, dat staat op de oude burgeroorlog. Ja. burgeroorlog Spanje. Dat is het uniform wat hij droeg tijdens die oorlog, toen hij daar vroeg. Ja. Dat een mooie jongen trouwens. Het was een knappe man. Ja, ja. ja. Met een pet, hè? Ja. Nee, dat heb ik nooit gezien. Die heb ik nooit gezien dat zij die heeft. Dus er moeten toch wel contact zijn geweest daarvoor. Dus ze moeten die broers toch wel geweten hebben waar die woonde in Amerika en wat die gedaan heeft. Het is een raadsel. Het is 1927. Guus en Tini zijn nog maar kleine meisjes als oom Bart, 35 jaar oud, naar Amerika vertrekt. Maar wat hij daar gedaan heeft en hoe hij tien jaar later in Spanje terechtkwam, ze hebben er geen idee van. De contacten met de familie moeten maar heel beperkt zijn geweest. Telefoneren deed je niet even in die tijd en brieven zijn niet bewaard gebleven. Een van de nichten herinnert zich vaag dat ze wel eens de naam heeft gehoord van ene Willem de Koning. Was dat niet een bekende schilder? Het blijkt een gouden tip. In de biografieën van de inmiddels wereldvermaarde Willem de Koning... komt de naam van Bart herhaaldelijk terug. Ze hebben elkaar ontmoet in het Hollands Zeeliedenhuis in Hoboken. En het moet onmiddellijk geklikt hebben tussen de twee Rotterdammers. Ze zijn samen naar het bruisende Manhattan verhuisd. En ze waren zoveel samen dat ze wel boers leken, volgens de biografen. De is dan nog gewoon huisschilder. En Bart is vastbesloten om het te gaan maken als zanger. He was singing in musical comedies and having a whale of a time with the pretty girls. But he had a good voice and he loved to sing. He was singing all the time, because it was one of his great expressions. Edna Moore heet ze. Bart is in 1944 met haar getrouwd. Ze is al in de 80 als ze over Bart's leven wordt geïnterviewd. Let wel, waarschuwt ze. Ik weet lang niet alles van hem. Bijvoorbeeld niet waarom hij uit Holland is weggegaan. I don't know. I really don't know. Something impelled him to leave Holland and I don't know. I never did know. En I believe he sang with Paul Rooks En dan valt nog een legendarische naam. Hij zong toch met Paul Robson, meent de interviewer. Robson, de zwarte linkse zanger van de Amerikaanse jaren dertig. They were very good friends because that uh, musical comedy that Paul Robson was in in New York, uh, where he sang Old Man River. What's oh, the name young? of that was? Showboat. Uh, uh, uh, Showboat. Oh. Bart was in it. And he told me how outraged he was... Paul Robeson couldn't dress. He had to go in the back. He couldn't uh, use the facilities that, that the white people were using. Old man river, that old man river, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling Dat is waar we Paul in New York, Spanje. Bart werkte al met Robson in de jaren 30, vertelt Etna, voor ze elkaar weer ontmoeten in Spanje tijdens de burgeroorlog. De interviewer weet er alles van. Hij is ook een oud-Spanje-strijder. Manny Harriman is zijn naam. En hij is in de jaren tachtig begonnen om zijn oude kameraden uit Spanje op te zoeken... en hun verhaal op band op te nemen. Bart was al dood en dus heeft hij Edna gevraagd om over hem te vertellen. Hij heeft de banden geschonken aan ALBA, het Abraham Lincoln Brigade Archief... naar de naam van de Amerikaanse brigade die in Spanje vocht. En daar, in die doodstille New Yorkse bibliotheek blijken op de bodem van een grote doos, die al tijden niet meer bekeken is, nog meer banden te liggen. Ouderwetse smoltape-banden. Hallo, hallo, hallo. Is this uh, the right... Uh, everything, everything, over, over. over. Hallo, hallo. This is Bart van der Schelling. Oktober... 1964. Oh, oh. Great songs in En dan zijn er ook de banden waarop Bart over vier jaar van zijn leven vertelt: vanaf het moment dat hij eind 1936 besluit om naar Spanje te gaan, tot het moment dat hij terug is in Amerika. Zijn verhaal begint en eindigt nogal abrupt. Alsof er meer banden geweest moeten zijn. Maar die zijn helaas verloren gegaan. Zoals ik je eerder I was ik op dat moment in een show called Professor Mamler. En dat written op de tijd... toen de start van Hitler was aan de rise. En unfortunately to say. 95% of the German population followed Hitler's star. And every night after the show, my two roommates, Robert Jonas and Willem de Koning, and myself, we went over to Stewart's to have some coffee and perhaps something to eat. By that time, nobody knew that I had made up my mind and I had made arrangements. Meer dan 30.000 jonge mensen uit meer dan 50 landen trokken tussen 1936 en 1939 naar Spanje om de linkse volksfrontregering te helpen. Die werd bedreigd door een opstand van Spaanse generaals, gesteund door Nazi-Duitsland en fascistisch Italië. In Spanje vormden de vrijwilligers de internationale brigade. In veel opzichten een uniek verhaal in de wereldgeschiedenis. Uit de Verenigde Staten kwamen er zo'n 2.800, en Bart is onder hen. Maar hij heeft wel wat problemen met zijn papieren. Hij is illegaal in Amerika. Dat was niet een easy, easy situation, because at that time I was not an American citizen. As a fact, I was een... An... Uninvited of the united states en ook in nederland moet hij wat problemen hebben gehad al vertelt u niet wat i was a holler who also was not exactly welcome in his own country anyway i went to the dutch embassy and i talked and talked and talked and, talked and i well we might say i sometimes i had to twist Things, to get a maar het lukt hem en hij vertrekt vermomd als doorsnee toerist op een luxe passagiersschip i went out and stood on the stern en looked at the disappearing skyline of new york i wist niet know what to say Farewell, adieu au wiedersehen maar ik dacht, well, perhaps I might not come back at all. Bart's angst, dat hij het er niet levend af zal brengen, is gegrond. Van de eerste groep Amerikanen die naar Spanje is vertrokken... is inmiddels meer dan de helft gesneuveld of zwaar gewond. Maar voor Bart dreigt bij de oversteek al gevaar. Hij heeft een baantje aangeboden gekregen als entertainer... Hij zingt Duitse liedjes en is in de ogen van de andere jongens die naar Spanje gaan meer dan verdacht. Bart was aan mijn boot. Hij had a voice. And Bart, you know the way he carried on on the boat. Somebody wanted to knock him off right off the boat, you know. They thought there was some fascist, because he carried around singing dances. He, he he looked German, you know, the blonde, um, tall, and there was some kind of a plot of to throw him overboard. Dat was. they they they wanted to get rid of Bartwart because they figured he was a Nazi. Februari 1937 komt Bart in Frankrijk aan. Frankrijk, Engeland en Amerika hebben besloten de bedreigde Spaanse Republiek niet te hulp te schieten. De Frans-Spaanse grens is gesloten. And the tocht over de Pyreneeën gebeurt clandestien. And it was terrific with the climbing and cold as the decades. With this was a man, a very heavy-set fellow, who had very bad feet, you know. So sometimes we had to really nearly carry him over the mountains. And now that the uh, the trip down the mountains began. Now you don't think that climbing a mountain is difficult. But going down a mountain in the snow and slippery, that is still more difficult. Een aanval van nationalisten. Meneer Prieto, minister van de la onder van de combattants. De Amerikanen, vrijwel zonder uitzondering, jongens met geen enkele militaire ervaring worden na een heel korte trainingsperiode ingezet bij de verdediging van Madrid. Bart hoort vrijwel meteen bij de grote groep zwaargewonden. Van alle sides, Van all sides, the bullets were flying. They, was really hell, really. I reached the top of the hill and there I was there one minute and I noticed that there was absolutely no sh no shelter whatsoever. I thought they really tore my leg from my body. So I had to go and try to get out of there. So I let myself roll down the hill, and I fell. I fell in a shell hole. That was not deep enough to hide my whole body. The snipers were all around them. He, he was, was, and some brave vet came and risked his life to get Bart out of this terrible situation. Gered door een dappere vet, zegt Edna. Een veteraan, zoals de Spanje strijders genoemd worden. Bart zelf vertelt dat hij zich vooral om zijn boek met liederen bekommerde. So, I asked him about my things. You know, because I had a knapsack. And I had collected some songs, you know. And that was the only thing I really was really interested in. What happened to the uh, the. The book of songs I had, I wrote no, uh, notes as a poet's Los cuatro generales Los cuatro generales Los cuatro generales Mita mia que san alzado, que san Para la noche Para la noche Kreupel en al zal Bart een flink deel van zijn tijd in Spanje in ziekenhuizen doorbrengen. Ook daar werpt hij zich op als entertainer. Hij organiseert zangavonden. Hij verzamelt Spaanse volksliedjes waar nieuwe teksten opgeschreven worden. Het zullen dé liederen van de Spaanse burgeroorlog worden. <middels> Halverwege mamita mia, 1938 vertrekt hij toch weer naar het front. De situatie voor de internationale brigade is hopeloos. Ze zijn slecht gewapend. Munitie krijgen ze mondjesmaat. Of helemaal niet. Ik was with an outfit of heavy artillery. And boy, the guns we had, it was absolutely, if it wasn't so tragic, it was really laughable, you know. But here we were, and we had to go up to the front somewhere else. Of course, we didn't know where. And the German captain, the captain or commander, you know, he got nearly crazy every day, waiting, waiting, waiting to get the ammunition. To make a long story short. Uh, we never got it. movie tone is alone in filming the firing line of the reds. An ammunition truck hit by a rebel shell. A fascist airplane shot down, battling for Madrid. Bart raakt voor de tweede keer zwaar gewond. Nu aan zijn nek. Hij wordt definitief afgekeurd. En met een trein vol gewonden geëvacueerd naar het noorden, richting Frankrijk. Bij de rivier de Ebro wordt zwaar gevochten en de oversteek is levensgevaarlijk. Ik was heel erg ziek. Maar ik was heel erg verhaal. Ik deed wat zinking op de trein, zoals gebruikelijk. En dan kwamen we aan de aan de Ebro. En de bris had been hit. so die de locomotief went behind the trains and pushed one car at a at time over the bridge and we all made it to the other side. And all we, at night we came on. we arrived in Barcelona and boy, it was so cold, forsaken cold and I remember very well I was in the stretcher on the platform for quite a, number, a long time and there were hardly any doctors and there was, there was it was, it was terrible because there were so many wounded there. I think that there were about 3,000 came over there. And of course, there was hardly any place for them. And a great many slept on the beach. As a matter of fact, I did it myself. You know, but it was too cold to do so. And I had terrific pains. And they, they, they didn't they do anything on it. They couldn't, you know. Een lange en fuyant devant les nationalistes, les de Pyrénées, en vieren se in en Begin 1939 is de Spaanse Republiek verslagen. Een gigantische vluchtelingenstroom naar Frankrijk komt op gang. Bart weet Parijs te bereiken. Op de banden die hij een paar jaar voor zijn dood heeft ingesproken, ontbreekt het verhaal hoe hij Spanje verliet. Hij vertelt wel dat hij besluit om terug te gaan naar Amerika. Maar hij heeft geen papieren meer. De Nederlandse regering heeft alle Spanje-strijders hun nationaliteit ontnomen... en Bart is stateloos. Terug naar Amerika kan dus maar op één manier. Als verstekeling. Geholpen door bemanningsleden van het luxe Franse passagiersschip Normandie... Maakt Bart de overtocht in een piepkleine ruimte onder de machinekamer, in gezelschap van een Griekse kameraad die net als hij gewond uit Spanje is gekomen. Maar de Griek is een kleine man en hij kan liggen. Lange Bart kan dat niet. The man he could lay out because he was much smaller than I was, but I could not stretch out my legs, so I had to sit down on the And it was so god forsaken cold. And uh, I got so exhausted because my, I could I say it's not set on my legs and my legs were the, the thing at which I got all the wounds so uh, I got a kind of uh, goofy I guess and I saw all kinds of things moving you know so the Greek he touched me he said uh, Bart I said what is it? Bart? I said Bart you are talking the guy said so I was just talking I didn't know it bij aankomst in New York lukt het Bart het schip te verlaten... door zich voor te doen als een Franse matroos. Zijn Griekse kameraad wordt aangehouden en teruggestuurd naar Europa. Bart dwaalt volkomen in de war door de stad. Als hij in een spiegel kijkt, herkent hij zichzelf niet meer. Maar ik that dat de mensen me naar me kijken. En boven die plaatsen hadden kleine schijfers. En ik kijk mezelf en ik zag wat het gebeurde My eyes were very bloodshot and my hair was sticking up. It was like clay standing up, you know. And then I had a terrific big raincoat, but uh, I had uh, Spanish sandals, you know. I looked like Frankenstein. <laughs> gelijk met die die Bart wordt door vrienden opgevangen. Hij trekt weer kort in bij Willem de Koning. Hij woont een paar weken bij de schrijver Ernest Hemingway, die zich ook op andere manieren inzet voor de Spanje veteranen die toekomst nog brengen In 1940 neemt hij voor de Amerikaanse Schrijversbond, waar ook Hemingway aan verbonden is. zijn eerste grammofoonplaat op: Via Hintam Draad. De opbrengst is bestemd voor Europese schrijvers. die op de vlucht zijn voor het nazisme. In het tweede deel van zijn reden hielt der Führer schonungslose Abrechnung mit dem Kriegshetzer und Heuchler Franklin Roosevelt. Dezember 1941. Deutschland und Italien hätten sich nunmehr entschlossen, Seite an Seite mit Japan gemeinsam den Kampf zur Verteidigung der Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Völker und Reiche gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und England zu führen. Na de Japanse aanval Pearl Harbor verklaren ook Duitsland en Italië... de Verenigde Staten de oorlog. President Roosevelt. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion... the American people in their righteous might will win through to absolute victory. De hele Tweede Wereldoorlog door blijft Bart optreden... samen met het puikje van de zalm van de Amerikaanse volkszingers. Mensen als Pete Seeger, Led Belly, Woody Guthrie. De New York Times bericht laaiend enthousiast... over zijn optreden met de groep Verboten. Sommigen, schrijft de krant, vechten met geweren. Anderen met liederen. En niemand doet het zo overtuigend als Bart van der Schelling... Ondanks de zware ijzeren brace die hij om zijn kaak moet dragen. Calling the House on American Activities Committee to order, Chairman J. Parnell Thomas of New Jersey opent an inquiry into possible communist penetration of the Hollywood film industry. Are you a member of the Communist Party? Na de oorlog is het politieke klimaat in de Verenigde Staten snel omgeslagen. Ook de oud-Spanje-strijders raken in het koude oorlogsklimaat steeds meer verdacht. In FBI-dossiers worden ze premature antifascists genoemd. Voorbarige antifascisten. Nou, well, McCarthy was in full bloom. Absolutely. Do we need I say more? No. <laughs> In 1944 had Bart Edna leren kennen in Los Angeles, waar hij op aanraden van zijn artsen naartoe was gegaan omdat New York te koud was en zijn gezondheid schade. De FBI blijkt ook in Bart geïnteresseerd te zijn. Comes in uh, 1948-49. Uh, beginning of 1950. Some friends of ours in het begin van 1950, een friends van onze vrienden in Laurel Canyon... die leiden daar, kwamen naar ons en zeiden dat de FBI-agenten... come around en were over ons. En we besloten dat het that tijd was om Bart te gaan. Bart en Edna besluiten naar Mexico te gaan. Ze zullen er uiteindelijk ruim 15 jaar blijven en het worden de mooiste jaren van hun leven we on, <laughs> we we we we Tienen tus ojos un raro Bart, die dan al tegen de zestig loopt, pakt alles aan wat hij op zijn weg tegenkomt. Hij geeft een tijdje zangles op het conservatorium, hij werkt als pianostemmer en hij doet allerlei klusjes. Bart en Edna voelen zich thuis onder de Mexicanen. En ze bouwen ook een hechte vriendenkring op... onder de groep Hollywood-regisseurs en scenario-schrijvers... die eveneens naar Mexico zijn uitgeweken. Dan, in 1955, maakte een ernstige hartaanval hem het werken onmogelijk. Edna suggereert dat het een goed idee zou kunnen zijn om te gaan schilderen. Hij kon uh, do meer werk doen. De doctor zei absoluut you may not do anything. And he went crazy. He he was an active man, uh, and he the idea for him not to be able to do anything drove him out of his mind. And he became a very fine, popular painter. Uh, Primitive. He never had a lesson in his life. And uh, one of our friends down in Cuernavaca bought his first painting. En hij kon het niet it. Hij was gewoon uit zijn really met het idee dat iemand echt wilde kopen. Het blijft niet bij die ene vriend die een schilderij van hem koopt. Zijn carrière als naïef schilder wordt een ongelooflijk succes. Hij krijgt lovende kritieken in de kranten, exposeert in musea, verkoopt zijn werk in een New Yorkse kunstgalerie. In 1964. Is hij in Nederland. Bart van der Schelling is in Rotterdam geboren en woont nu in Mexico. Oorspronkelijk was hij zanger van beroep, maar tegenwoordig schildert hij. Zijn schilderijen worden op het ogenblik tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Schiedam tot 4 mei. En daarna ook in Breda in het cultureel centrum De Bijert. De directeur van het Schiedamse Museum, de heer Paalman, heeft een gesprek met Bart van der Schelling. Meneer van der Schelling, u bent nu 71 jaar. Ik zou zo graag van u willen weten, op welke leeftijd bent u begonnen met schilderen? Nou, ik begon met schilderen toen ik was uh, 61 jaar. En u begon daar maar uh, zo ineens toe. U kreeg een aandrang tot schilderen. Of was daar een bepaalde reden toe? Nou, ik had helemaal geen aandrang om te schilderen. was een andere reden. De reden was, om reden, ik, had een, uh, ik was ziek en ik kon niet meer werken. En mijn vrouw had me meegenomen naar een onderwijzer. Wel, ik was in, een kunstonderwijzer in een Amerikaanse school in Mexico. En ze zei: schilder een beetje. Ja, schilder, iedereen schilder. Maar ik heb het gedaan. En toen, van deze tijd aan, heb ik me juist geschilderd. Heeft u ook bepaalde kritieken gekregen van schilders of van critici in Mexico, die misschien hebben geleid tot het doorzetten van deze schilderkunst? Ja nou, meneer Pavan, ik heb juist een heel veel aanmoediging gehad. Er zijn tijden geweest dat ik gedacht heb dat, dat ik het gekke werk wat ik doe. Er zijn vele tijden geweest dat ik schilderijen verscheurd heb en verbrand heb. Omdat ik dacht dat het is gekke werk. Bart's Amerikaanse vrouw Edna is mee naar Holland. Ze ontmoet Bart's Nederlandse vrouw waarvan hij in 1933 officieel was gescheiden. Ze zien ook de kinderen... Die peuters waren toen hij vertrok en die hun vader voor het eerst meemaken. En de kleinkinderen, die er inmiddels ook zijn. Een beetje verbaasd is Edna wel. Maar zo doen ze dat kennelijk in Holland. And while we were there, we saw his children and the grandchildren and the ex-wife. Whole... Yeah, I don't know. She came along, they had we, we took them to dinner. She's there. <laughs> Funny. That's the way they do things. was all right. Beautiful woman. gorgeous. De kinderen van Bart van der Schelling zijn inmiddels overleden. Maar twee kleinzonen leven nog in Nederland. Wat weten ze van hun opa? George van der Schelling. Ja, heel weinig. Ik, wat de verhalen die ik weet, zijn natuurlijk de verhalen van mijn vader. En ja, Die had daar niet altijd warme gevoelens bij. want die, uh, Zijn vader heeft het gezin dus verlaten toen hij, dacht ik, drie of vier jaar oud was. Dus hij heeft daar uh, vanaf zijn jongere jeugd eigenlijk helemaal geen herinneringen van. En wat hij natuurlijk wel weet, is de, de verhalen die hij dan van zijn uh, moeder had uh, gehoord. En uh, ja, dat waren geen warme verhalen, want Bart had natuurlijk het gezin verlaten. En dat vond zijn moeder natuurlijk niet prettig. En pas later is hij één keer, naar nou, ik meen, in uh, Nederland geweest... En toen heeft mijn vader hem eigenlijk voor het eerst ontmoet. Maar dat is maar een hele korte ontmoeting geweest. Daar heb ik nog wel correspondentie van gevonden. Maar dat ging meer over uh, het inrichten van die tentoonstelling. Uh, hoe dat dan moest. Het wa waren hele zakelijke brieven uiteindelijk. En daar werd helemaal niet gesproken. Tenminste, in die, in die brieven wordt niks verteld over gevoelens... en wat hij in die tijd heeft gedaan. Dus daar, uh, mijn vader was er ook best wel zenuwachtig onder. En mijn moeder... Ja, die vond het natuurlijk een vreselijke kerel. Had hem nog nooit gezien, nog nooit ontmoet. Maar was per definitie was het al was het iets afgrijzelijks natuurlijk. Kleinzoon Kok, de zoon van Bart's dochter... heeft een positiever beeld meegekregen van zijn opa. Uh, mijn moeder uh, die sprak niet zoveel over haar vader. Uh, echter uh, wat ze dan zei, was het allemaal wel positief. Ze wilde dat contact blijkbaar ook. En heeft ze je ooit iets verteld over, uh, over zijn leven? Wist ze iets van wat hij gedaan had? Nou, nee, niet, niet in detail. In die zin, uh, het, het is mij verteld dat hij dus uh, verdwenen is van het een op het andere moment. En dat was natuurlijk het negatieve aan hem. Hè. Ik bedoel, hij heeft wel een, een gezin met, met kinderen achtergelaten. Maar um, daarnaast uh, bleef toch dat positieve beeld bestaan. Hè. Dat vind ik toch wel opmerkelijk. En blijkbaar zit hem in, zit het, uh, zat het in het, uh, in het karakter van beide personen. Van zowel mijn moeder als haar vader. Ik denk dat daar het raakvlak lag. Want? Want, uh, ja, ik denk als je, als je, als je dus Bart van der Schelling... dus zijn levensloop uh, bekijkt, is dat natuurlijk een avonturier. Uh, iemand die van het leven kon genieten. Maar die ook uh, dus voor andere mensen wat uh, over had. En... Uh, ja, dat was mijn moeder precies ook zo. En nou, heb jij nog herinneringen aan jouw oma, dus aan de vrouw van Bart, Bijntje? Ja, ja die, ken ik, die ken ik dus goed. Dat is mijn oma. En, ja, dat was een pinnige dame, maar voor mij was ze heel erg hartelijk en vriendelijk. Ik bedoel, ik kon goed met haar door de bocht, moet ik zeggen. Maar het was wel een, een dame met een handleiding. <laughs> dus, en toen wat punten van die handleiding. Van die handleiding. Ja, nou, alles volgens haar regels, haar wetten. Uh, een ander had daar geen kans. En, en dat is natuurlijk vervelend als je ermee moet, uh, moet samenwonen, denk ik, of samenleven. we Was het ongelukkige huwelijk de enige verklaring voor Bart's vertrek naar Amerika? Edna herinnert zich dat ze zich bij aankomst in Rotterdam onmiddellijk bij de politie moesten melden. I was outraged. I never thought of that. But anyhow, we went. Ja. Yeah. En dan komt de man die haar interviewt, Bart Makker in de Spaanse Burgeroorlog, Manny Harriman, met een geheel nieuw verhaal op de proppen. Bart zou Nederland in 1927 ontvlucht zijn omdat hij betrokken was geweest bij een demonstratie of een staking, waarbij een dode was gevallen. I think Bart was under a was. Ja? And uh, because someone was killed during, I believe, a strike or a demonstration. Oh. And they blamed it on, on Bart. Oh. That's why he had to flee houden. Uh, maar zegt Harriman. Het liep allemaal goed af. En hij vertelt een van de legendarische verhalen... die onder de Amerikaanse Spanje-strijders de ronde deden over Bart. Bart was zo'n beroemd schilder geworden... dat de Nederlandse regering hem zijn strafblad maar had kwijtgescholden. de regering kwijtgescholden... in order to invite him to the exhibition up here he was... You're telling me news here. One Holland's... Great painters. Because I He was am one of the few primitive painters. Yes. And so, inviting him, they had ze dat that. In My God. Dit is ook voor mij volstrekt nieuw. Nooit iets over gehoord. Je hebt eigenlijk voor het eerst heb je een beetje een beeld gekregen van het leven van je ja. grootvader. Ja, erg opmerkelijk. Als je ziet wat hij, wat hij heel zijn leven heeft gedaan. Uh, als echt als self-made man. Hè. Hij heeft natuurlijk heel vroeg uh, nooit een opleiding gehad. Uh, van alles gedaan. En, en goed gedaan. Wat laten we wel wezen, als je op dit niveau dan kan schilderen... en kan zingen en, en piano stemmen en muziek geven op een, op een uh, conservatorium. Ja, dat is niet gering... En dat is toch wel opmerkelijk, dat het elke keer uh, weer terugkomt in zijn verhaal. Hij heeft, een, hij heeft een tegenslag, hij raakt gewond, hij moet emigreren, hij moet vluchten. En elke keer komt hij weer in een positie waar hij weer een, een ambacht oppikt. En waar hij dat toch in uit kan blinken, want dat vertelt het verhaal wel. Ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Heel bijzonder, ja. Bart overlijdt in 1970. Op zijn begrafenis zijn talloze oud-Spanje-strijders aanwezig. En nog steeds wordt bij de jaarlijkse herdenking van de Abraham Lincoln Brigade... dit lied gezongen, waarvan Bart volgens de legende de tekst heeft geschreven. was nog eens muziek. De Zingende Hollander. Het was een NTR-documentaire gemaakt door Yvonne Scholten. Techniek Arnaud Peters, eindredactie Ottoline Rijks. Met dank aan Maarten Eilander, die Yvonne attent maakte op het bestaan van Bart van der Schelling. Ik moest onlangs nog aan de Spaanse Burgeroorlog denken, in verband met de jihadisten die nu naar Syrië gaan. Want men vroeg zich hier te Nederland af, daar zijn nog kamervragen over gesteld, of het nou Mogelijk zou zijn om die jihadisten bij terugkomst... in Nederland hun paspoort af te nemen. Net als toen in de Spaanse burgeroorlog. Zodat zij statenloos zouden worden. En daar nou vroeg ik me ook af. Zouden zij nou bijvoorbeeld... Want ik weet dat in Libië was dat wel vaak zo. Dat er geen liederen waren, maar dat er raps waren. Strijdraps. Zouden ze nou bij die burgeroorlog in Syrië... ook van die raps hebben? Is dat... Die rap is toch een soort van moderne variant daarop. Rapper, dat is, dat is zal ik maar zeggen, zingen zonder toon. Dat is ritmisch praten met heel veel eh, rijmwoorden, binnenrijmen, woordspelingen. Het is eigenlijk een soort persoonlijk taalspel met veel statements erin. En zo'n Nederlandse rapper is bijvoorbeeld Fresco. Fresco gaat ons vandaag de zin van zijn œuvre vertellen. In deze serie maken popmuzikanten ons deelgenoot... van de kernzin uit hun oeuvre tot nu toe. Vandaag dus Fresco. Fresco, Eindhoven, 1986. Hij rapt sinds 2006 met veel succes. Hij won bijvoorbeeld bij de uitreiking van de State Awards... dat zijn de Nederlandse muziekprijzen voor um, rap, voor hip-hop artiesten... won hij de award voor de beste hip-hop artiest van Nederland in 2012... Fresco is uiteraard een pseudoniem. het betekent brutaal in het papiamins. En dat moet je natuurlijk eigenlijk wel zijn als rapper. Brutaal. Frescu heeft net opgetreden op het bevrijdingsfestival te Utrecht en we gaan zo naar hem luisteren. Marije Schuurman-Hes sprak Fresco in zijn rijtjeshuis in woensel wijk te Eindhoven en in Paradiso Amsterdam, voordat hij daar ging optreden. Wij gaan luisteren naar zijn zin van het oeuvre. De zin van het oeuvre. Popmuzikanten over hun meest betekenisvolle zin. Een serie van radiomakers Desmet. Een pen op papier... Pen zit in de hand van de Eindhovense rapper Fresco. Hij schrijft aan een eettafel in een kleine eensgezinswoning in de wijk Woensel West. Hij schrijft deze zin: Kan je het gezicht achter mijn masker raden? Kan maskeraden? je het gezicht achter mijn masker raden? Of is er niks om af te vragen? Dan mag je raden. In de zin van hoef je niks meer af te vragen. Is dit is het what you see is what you get, weet je wel? Ik zei: Kan je het gezicht achter mijn masker raden? Of is er niks om af te vragen? Maskeraden. Ja, yeah. hey, het is voor de fans, check hem. Soms lijkt het of ik twee levens heb, één leven stress, één leven rap. Dus één leven echt, één leven nap. shit, kon ik maar toveren. Één leven weg, één leven is weg, was het ene mooie leven, maar het echte. Ik zit voor die neppe shit te vechten, zeg maar. Teksten Als ik een nummer uitbreng, dan ga ik uh, op alle sites en blogs waar ik weet dat het nummer staat, ga ik de reacties lezen. Weet je wel? En, um, en fanmail. Dat, oh, ik had zoveel fanmail in mijn, in mijn Facebook en ik zat heel de hele dag gewoon te lezen en te beantwoorden en te doen. Wat me gewoon heel, heel erg weer hield van het muziek maken en schrijven natuurlijk ook. Maar wat ook een hele blok was, omdat ik zo gevoelig was voor iedereen zijn mening... En um, een van de grootste dingen wat mensen toen hebben gezegd is... Frisco gaat hiphop redden. Redden? Yeah. hip hiphop redden? Ja, uh, Frisco gaat hiphop redden. En toen dacht ik echt van ja, dit, dit kan niet, weet je. Hoe kan je? Dit is, te, dit is de grote druk voor mij. En um, toen, heb ik dat ook, toen heb ik dat ook teruggegeven. Dus van, Fresco gaat hiphop redden. Jongen, alsjeblieft. Hiphop heeft mij gered. Die schoenen passen niet. Weet je wel? En... Um, was je niet ook een beetje stiekem wel erg gestreeld? Het deed me goed, maar het maakte me vooral onzeker. Want zoiets als je met zo'n druk een tekst moet schrijven... Wat moet je dan schrijven? Want bij elke zin is het er van: Oh, nee, nee, nee, dit is niet goed genoeg. Dit is, dit is geen hip-hop-redder. Problemen in mijn leven beschreven, ik deed het. Nu is mijn leven met jouw leven verweven, ik weet het. Ik zie velen in mijn leven beleven. Het deed me goed om u zeker te weten dat ik niet leef van mijn eentje. Voel me zeker begrepen. Zag hoe menigen in de menigte deden. Naar vorm van een samenleving. Het enige zegen. Ik denk eraan en dan ben ik trots. Er is geen, geen benen aan, maar ik, ik, benen benen ik ben het toch, en, en je kent mijn ken naam. Ma maar wie, wie merkt op, hoe ik zelf haat, ha omzet en zelf spot. De ene lacht erom, de ander lacht namen. me. De, de ene kotste me uit, de, de ander snakte naar me. Als ik mijn strokels weer uit, zou jij me lasten dragen? Of was beraden, doorwalzen in een maskerade. Kan je het gezicht achter mijn maskerade? Vinds ze niks om af te vragen hier, dat mag je raden. Ik zei, kan je het gezicht achter mijn maskerade? Vinds ze niks om af te vragen. Maskerade. De catacombe van Paradiso, bij de kleedkamers. Vlak voor zijn show bedenkt Fresco hoe hij vanavond met zijn publiek zal omgaan. Vaak heb ik de neiging om. Um... Mezelf um, gemakkelijk te laten voelen door het publiek ongemakkelijk te laten voelen. En, leg uh, eens uit? Nou, um, bijvoorbeeld een zittend publiek. Als ik dan, als ik dan, ik heb bijvoorbeeld een tekst, een sitcom, dan heb ik het echt over mijn pijn en mijn verdriet. En dan zeg ik, kijk ik iemand recht aan en dan zeg ik, leer me van mezelf houden. Ik meen het, ik heb veel te weinig zelfvertrouwen. En dan op een of andere manier, omdat ik dat zeg en het is zonder beat en helemaal a cappella. Dan komt het echt aan en dan zie je dat iemand zich ongemakkelijk voelt. En daardoor gaat dat bij mij weg. Dat is heel gek. Dus daar moet ik een soort van balans tussen vinden om het niet te ongemakkelijk. Makkelijk te maken voor de ander, maar toch voor mij ook wel gemakkelijk. En, uh... Dus, en dat probeer ik dan in mijn hoofd een beetje na te gaan: van hoe ga ik dat vandaag doen? Optreden hier, optreden daar. Alice's mama hier, schuld claimen daar. Velen maken het mee, het is niet eens zo raar, Het is veel interessanter om het te zeggen op deze plaat. Want in het echte leven laat het iedereen koud. Iedereen heeft problemen, wat is jouw probleem nou? Alsof het ze kan schelen, je hebt alleen jou. Maar in een dubbel leven komt één fout in twee fout. Ik zoek naar één fout en geen fout. Je kende mij niet als de echte mij. Ik nam je mee op sleepdouw. Dat is de band die jij ik heb problemen mijn leven beschreven. Nu is mijn leven met leven Na het VMBO begon Fresco in een Riemenfabriek. Intussen kan hij leven van zijn muziek. Aan de muur boven de eettafel hangt een tekening van de platenhoes van Masquerade. Fresco staat erop als een soort Superman. Kan je anders even hier komen staan? Is het is wel een beetje krap, maar. Misschien kan je wat... Wat zie je op deze plaat? Je ziet mij me eigenlijk uh, met mijn armen gespreid alsof ik uh, ja, Superman of ba Batman ben. Ook met de Batman vleugels en een best wel ouderwets Batman pak. Ja, um, met grote vleugels en daar staat op Fresco. Ja, op mijn vleugel staat een heel groot Fresco en dan mijn logo F van Fresco en M van Masquerade. En uh, hier zie je allemaal gebouwen uit uh, de stad Eindhoven. Dan, de, eind, dan is Eindhoven een soort van de Gotham City, weet je wel. En jij bent aan redden. Ik ben eigenlijk een soort van held, ja. En, en, maar het grappige is dat um, ik helemaal geen masker op heb. Dus het is een superheld zonder masker en ja iedereen die mij ziet die weet ook van ja ik ben een, ik ben super mollig uh, ik zeg mollig maar eigenlijk ben ik gewoon een dik zak. <laughs> dus dus heel dit plaatje klopt helemaal niet maar dit is wel. Um... Ik heb zo vaak te horen gekregen, oh Frisco, je bent echt een held, je bent echt een held. En ik weet niet hoe ik daarmee om moest gaan. En toen dacht ik van, nou, ik ga heel cynisch een keer dat beeld gewoon op, me, op de voorkant ook van mijn album drukken. Zo van, ben ik een held? Nou, alsjeblieft, dan ben ik een held. En uh, ik, vind, ik vind het nog steeds, het vindt nog steeds een raar gezicht, het, het, het komt heel hoog van jezelf over maar wanneer je het nummer bij dat plaatje luistert dan weet je gewoon dat het plaatje cynisch is en uh, en dat vind ik er heel mooi aan ik vind het uh, vind de lagen ook heel mooi heel veel mensen die die die weten ook niet helemaal um, of ik nou dingen meen of niet meen of weet je wel en uh, jo, je moet het album echt een paar keer luisteren om echt te weten wat ik nou wel meen en wat ik niet meen en uh, dat vind ik ook wel leuk om mee te spelen. Het is echt een luisterplaat. Ik wil dan heel lang zerdam en eigenen in zijn handen in de medische care. een beter Ik heb een heel breed publiek. En um, Ik heb um, Vorig weekend stond ik in Eindhoven. En uh, ook met mijn release trouwens ook. En ik merkte gewoon dat uh, met het eerste album had ik heel veel jongens, 16 jaar. Patches, Capuchons. Echt een beetje het jonge hip-hop publiek. Maar uh, langzaam is het toch wel echt meer uh, naar mensen gaan. die niet eens van hip-hop houden. en die gewoon uh, theaterpubliek meer zijn en dat soort dingen. En die komen dan echt gewoon naar een show. Om te luisteren. En die gaan ook niet feesten of bier in de lucht smijten of gek doen. Gewoon een 30-plus blank publiek. Wat daar gewoon. En dat, dat vind ik super. Ik dan echt, want dan komt het ook tot zijn recht. Dat zijn luisteraars. Dat zijn geen. Uh, dat zijn geen mensen die, die komen om een feestje of zo. Wat ik ook heel goed kan. Ik ben een Eindhovenaar, uiteraard. Dus dat, dat, uh, dat kan ik ook wel dragen. Maar ik vind het wel fijn als ik. Uh, ik zou heel graag bijvoorbeeld gewoon voor een zittend publiek willen optreden ooit die gewoon zit en uh, luistert en uh, alles ontvangt, weet je wel, dat lijkt me super, ja. De grootste vorm van vrijheid is om gewoon precies jezelf te zijn. Ik bedoel, je ziet me nou hier zitten, ik ben uh, hartstikke gaar, ik heb net zitten xboxen. En ik ga ook niet super spontaan doen, omdat je langskomt. Ja, sorry, maar dit is hoe je me krijgt. En dat vind ik super, weet je wel. En dat is, dat is heel bevrijdend. Maar wie merkt op hoe ik zelf haat, omzet en spot. De ene lacht erom, de ander lacht ernaar me. De ene kotste me uit, de ander snakte naar me. Zet ik mijn struggles weer uit, zou jij mijn lasten dragen? Of vastberaden beraden dood, als ze in een maskerade... Kan je het gezicht achter mijn maskerade? Of is er niks om af te vragen? Hier, dan mag je raden. Ik zei, kan je het gezicht achter mijn maskerade? Of is er niks om af te vragen? Hier, dan mag je dan, De zin van het Euro. Het was een NTR-documentaire gemaakt door Marije Schuurman Hes, eindredactie Willem Davids. Volgende week de documentaire Veilig in Heilau. Peshku Gurji is een, een, een koert, een Irakese koert en hij zit in zijn haar kleine huiskamer in Heilau. En hij is daar bezig met het vervaderen van zijn nieuwste beeld. Deze kunstenaar maakt al 25 jaar ieder jaar een kunstwerk ter nagedachtenis aan de gifgafsaanval op de Koerden door het leger van Saddam Hussein in Halabja, Irak, in 1988. Bij deze dodelijkste gifgafaanval sinds de Eerste Wereldoorlog zijn heel veel van Peshkoes vrienden en familieleden Omgekomen. 25 jaar later vragen Koerden formele erkenning voor deze genocide. Dit jaar nog moet er een gedenkteken herreizen in Den Haag. En Pescu zou heel graag dat gedenkteken maken. Want chemische wapens, ja, ze zouden nu nog steeds worden gebruikt in Syrië. Daar hebben onlangs Britse onderzoekers bewijzen voor gevonden. Dus ze zijn de wereld niet uit te krijgen. Dat volgende week en volgende week ook eh, in Holland Doc de zin van het oeuvre. En in de zin van het oeuvre volgende week Jori Zwart. Mocht u willen reageren, dames en heren. www.hollanddoc.nl slash radio. Hollanddoc.nl slash radio. En in dit nummer van Jori Zwart zit de zin van haar leven. Zometeen de sport. Eerst het journaal. Dag. Naast het Dag.